Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Eindeloos, maar vooral hersenloos scrollen door je tijdlijn op Insta, Facebook of TikTok. Even kijken, schermtijd, wat staat het ook alweer? Uh, Zo'n 6,5 uur per dag. 7 uur. Ja, en Deze schermtijd bij jongeren moet nu echt een einde komen, vindt de Europese tak van GroenLinks. Ze hebben een wetsvoorstel ingediend om techbedrijven te dwingen hun apps minder verslavend te maken. En daar is deze expert blij mee. Je hebt eindeloos veel content, maar de ene keer is het belonend en de andere keer niet. Je blijft de hele tijd zoeken naar die beloning. En zo blijf je erop. Dus je hebt een tijdje iets, is iets minder leuks en dan iets heel gaafs. En dan wil je nog een keer zoiets gaafs. En zo, ja, zo verval je in een, in een eindeloze loop van. Van, uh, van content kijken. Ze zouden het liefst zien dat filmpjes niet meer automatisch starten en notificaties worden verboden om het appgebruik te ontmoedigen. Arnhem en Zwolle maken snel plek voor asielzoekers. In Arnhem bijvoorbeeld komen straks twee schepen te liggen waar mensen opgevangen kunnen worden. Dat doet de stad na een oproep van de staatssecretaris, die zegt de komende dagen 1200 plekken nodig te hebben, omdat het in Ter Apel weer hartstikke druk is. 42 gepensioneerden in een berm in Duitsland en ook nog eens zonder eten en drinken. Het kwam allemaal doordat de buschauffeur er vandoor ging. Het overkwam een groep ouderen na een vakantie in de Alpen. De Duitsers werden door hun chauffeur in de steek gelaten omdat hij het maximaal aantal uren had gereden en dus verplicht moest stoppen. Om 7 uur s'avonds werd de politie ingelicht en pas om half 3 s'nachts waren de laatste oudjes opgepikt. En deze songfestival-hit is al 30 miljard keer gestreamd. Arcade natuurlijk van Duncan Lawrence. De 30 miljard streams maakt de zanger morgen officieel bekend in het AD. Onlangs werd al bekend dat Arcade 1 miljard streams heeft op Spotify. Maar Duncan zegt nu, als je alle kliks van streamingdiensten zoals YouTube en Apple Music bij elkaar optelt, dan is het 30 miljard. Dan nog het weer. Het trekken veel buitjes over, op sommige plekken ook met onweer. Morgen een wisselvallig dagje met van alles wat en een graad of 18. Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. I wanna see, I'm in the sheeshaw Shut it down as soon as we pull up Bang the drums, I know it's a killer Killer, killer, killer. It's a killer Bang, bang, bang, it's a stick up Shut it down as soon as we pull up Bang, bitty, bang, bang, stick up Bang, bitty, bang, it's a bang, bitty, bang It's a killer